Studio, uh, met uh, Funky Alive, prachtig nummer mensen. Ja, je luistert naar uh, Aloha Radio, en uh, natuurlijk is Jokko er ook weer, hallo Jokko. Goedenavond mensen, welkom bij Aloha Radio vanuit uh, de Veluwe. En vanuit Den Haag, ja ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, als vanmorgen werd ik even wakker, hè? zo tegen achter werd ik even wakker. En eh, ik denk, wat hoor ik voor een herrie buiten, joh. En ik, eh, ik doe het gedaan een stukje open en dan eh, zie ik me daar een hoosbui, joh. Dat wil je niet weten. Zo, so, man. Ja, voor de rest van de dag was het al redelijk droog. Maar zo, uh, so, dat was mijn hoosbuis, zeg. Atten, nou, je heeft het daar bij jullie uh, ook nog uh, flink gehoost ja, het heeft uh, uh, vanochtend even een paar keer uh, goed geregend. Het, heeft, het is vrijdag, uh, vrijdagochtend, ja, vrijdagochtend en vrijdagmiddag. Is, vrijdagochtend is het echt noodweer, hozen, hozen. Donderdag ook heel even, heel kort. Mensen, ik was zelf in een andere plaats en daar was het echt, nou, ik kwam gewoon echt met pakken uit de lucht, zeg maar. Je zou op, op twee meter lopen compleet doorweekt zijn. En een uh, plaats verder hoorde ik dat helemaal niks ging. Dus dat kunnen wel zien hoe raar dat eigenlijk is. Hè? Maar ja. Uh, ja, vanochtend wel, want ik, en vanmiddag ben ik nog even weg geweest. En toen heeft het regelmatig even gespetterd. Tot een uur of vijf. Toen kwam, ging het even heel hard. Oké. Jawel hoor. Ja, het is uh, maar even vertellen. Vergeet te vertellen. Wat um, verdacht het vandaag? Het is zondag 4 september 2016 en er uh, is een podcast uh, opname en die wordt ook uh, vanavond nog uh, geplaatst. Dus uh, ja, ik heb ook nog aangekondigd voor mensen uh, op de Facebook dat ze eventueel mee kunnen doen uh, met de uitzending via Skype. Nou, ik heb helaas uh, geen meldingen gezien via de, de chat van de Facebook... Dus uh, dan zullen we het met z'n tweeën moeten doen. En misschien dat er nog iemand uh, die op Skype zit, misschien uh, uh, erbij kunnen halen. Of ze er zin in hebben, tenminste. En uh, ja, kijk. Uh, oké, okay, wat zie ik hier nou? Ja, oké. Okay. Uh, ja, ja, ja, ja. Ik ben nog te horen. Ja, oké. Okay. Uh, ja, oké. Okay. Overigens, de muziek die we draaien zijn rechtenvrij, die zijn gedownload van uh, jamendo.com, zijn rechtenvrij. En uh, die mogen we dus uitzenden, alleen de enige verplichting die we hebben is om uh, het liedje aan te kondigen, bij naam van uh, zowel de tekst, uh, althans de tekst, uh, de titel en de naam van de artiest, maar dat is natuurlijk altijd gebruikelijk. Maar het is wel vrije, rechtenvrije muziek dus. Dus geen glazer met de autoriteiten, zoals de Bumas, Tendra en de Sena. Want deze muziek mogen mm, we uitzenden. Dus, um, mm, dat wil dus zeggen, uh, stilzwijgend. Dus, dus dan weten jullie dat ook wel, ja. En, uh, oké. Okay. Uh, ja, hoe wij dat? Um, ik heb een paar onderwerpjes. Ehm... Uh, je hebt wel eens hè, bijvoorbeeld, eh, als ik zo terugkijk naar de jaren 70 of zo, dat was best wel een, uh, een tijd waar ik allerlei dingen meemaakte. Uh, verschillende dingen, ik zat op school, de lagere school, ging je weer over naar de middelbare. daarna ging je weer werken, dus ja, je maakt natuurlijk een heleboel dingen mee binnen tien jaar. En uh, dat moment dat je... Uh, je leven leidt, vind je het allemaal maar niks. Alhoewel, er zijn natuurlijk ook wel leuke dingen. Maar dan denk je, nou, ik dat ik tien jaar ouder was, weet je. Lekker werken, dit en dat. En dan kijk je later terug. En dan vind je het toch vroeger toch... Uh, ja, je gaat het idealiseren. Dan kijk je naar nou hoe het nu is. En uh, hoe het toen was. En dan krijg je een heim naar die tijd. Want ja, het is natuurlijk... Nu weet je hoe het allemaal verlopen is. En dan valt het achteraf misschien wel mee op sommige... Uh, gebeurt in is erna natuurlijk valt het allemaal wel mee maar is dat ook wel zo want misschien over 10 jaar zeg ik misschien nou 2016 een wereldjaar ik zeg maar wat hè? en je weet natuurlijk ook niet wat de toekomst brengt ja die angst voor de toekomst en dan leef je in die toekomst en dan denk je nou geef maar de jaren 70 en 80 maar of zo weet je wel nou vond ik de jaren 60 al niet zo zo leuke tijd maar jaren zeventig vond ik het best wel achteraf gezien. Ja, best wel leuke momenten meegemaakt. En dat geldt ook voor de jaren tachtig. Dan vond ik het uh, ook niet allemaal even leuk, sommige dingen. Maar goed, dat hebben we allemaal wel eens, natuurlijk. Maar hoe kijk jij er tegenaan, uh, Jacco? Ik ben heel erg geïnteresseerd uh, in de jaren 1920 tot 1950. Oei, dat is wel ver voor onze tijd. Ja. En, um, en dan specifiek zeg maar uit 1920 dan hè, die, die, die Big Band muziek zoals van Tommy Dorsey en zijn orchestra en dat soort dingen en mm -hmm. uh, dat ging in 1930 ging, ging die jazz en blues en Big Band muziek ging ook nog wel aardig door dan ben ik altijd wel geïnteresseerd in de Eerste en Tweede Wereldoorlog zeg maar mm -hmm. dat heeft wel mijn interesse en um, ja, zeg maar, tot, tot uh, ook wel iets, nog wel iets jonger, zeg maar, in het muziekzaal of in, zeg maar, ik, ik vind bijvoorbeeld veel, uh, ik heb heel weinig met de, de jaren 70, 80 en 90. Ondanks dat het de jaren zijn die ik zelf eigenlijk dus meegemaakt heb. Uh, maar ik vind, ik vind oude auto's. Uit de jaren 60, 50 vind ik heel mooi. Muziek uit de jaren 50 ook wel en zo. En, uh, maar daarbij zeg ik natuurlijk wel, wel heel erg bewust dat ik zoek vaak de mooie dingen op. Hè? Ja, logisch. Ja, ik bedoel, en heel, heel veel mensen zeggen altijd, bijvoorbeeld van mijn vader. En die zegt ook altijd heel vaak van, ja, ik zal weer terugverlangen naar de jaren 50, 60. Mm. En dan zeg ik tegen hem van, ja, nou, je bent nu 75, dan zou je niet meer geleefd hebben. Want de medische industrie en de medische kunde was toen niet op zo'n pijl dat, mensen, dat veel mensen boven de 70 werden. Uh, hè, toen was er een gemiddelde leeftijd voor een man, was misschien 62, dan mag je blij zijn als je dat haalde. Nou, um, zeg maar, in de jaren, hè, en de jaren 60 werd ze wel ouder hoor, in de jaren... Uh... Ja, oké, okay, maar ik bedoel, ik bedoel, 100 wat ik maar probeer te zeggen is dat, ja, okay. ja, dat is men, als ja. mensen zich focussen op de geschiedenis... Kijk, vaak vroeger. hoor je de, ja. de kreef van vroeger was alles beter. Nou, niet Dat altijd. is natuurlijk niet zo. Natuurlijk hmm. gegarandeerd bepaalde dingen waren, het was allemaal wat rustiger en wat relaxter Maar vergis je niet dat uh, in die tijd, als je werk had, moest je, en ja bijvoorbeeld... Hè, uh, uh, je had echt arbeid, zoals wij, jij en ik nu eigenlijk ook nog wel hebben, maar dat was toen veel erger. De, het leven was, was veel harder. Je was gewoon ja, ja. van ochtends uh, zes uur tot avonds acht uur was je gewoon bezig met overleven. Ja, eigenlijk, zeg ja, ja. Maar. Vrije tijd was toen, zeg maar, dan praat ik over de jaren 40, 50 eh, en helemaal 20 en 30. Oh Vrije name. tijd uh. was een luxe. Maar oudpad had helemaal geen snipperdagen. Ja, op zondag was nee. hij als toevallig, want die was visser. Alle twee meubels trouwens. Die waren visserman. En die hadden nooit vrij. En dan uh, kwamen ze wel eens. Uh, ja, als ze dan aan boord kwamen. Uh, of tenminste van boord. Dan, uh, ja, dan was ze natuurlijk wel vrij. Misschien een paar dagen. En dan moesten ze weer. En, ja, plus het feit dat bij heel veel bedrijven, als je in de industrie werkt of zo. Als je je ziek meldde, dan was je gewoon je baan kwijt. En als je vrijhoudt, dan krijg je ook niet betaald. Net als in Amerika nog steeds zo is. Hè? En Daar uh, kan je wel vakantie nemen, maar je wordt gewoon niet betaald. Hier krijg je dan nog bene zelfs vakantiegeld. Ja. Nou, dat, dat krijg je in Amerika niet. En uh, als je daar werkt, dan kan je het daar best goed hebben. Hoor. Zelfs met een minimumloon. Als je daar een minimumloon verdient, krijg je zelfs nog een aanvulling van de overheid. Bovenop je tekort. Dus als je daar werkt... Ik hoef je nog zo weinig, het valt te overleven. Maar als je er zonder werk komt, ben je echt de, het, het haasje. Dan moet je het van de kerk hebben. Uh, nee, van, van, nee, van, van, van, van, van instanties, uh, goodwill-instanties. Maar voor de rest, wij, en WW, dat bestaat er helemaal niet. Een ziekenfonds, vergeet het maar, betaal je gewoon contant. Heb je geen geld, word je gewoon het ziekenhuis uitgezet. Zo werkt het daar. Het, het, het, het aparte is gewoon uh, dat, het, nou ja, dat ik, wat ik eigenlijk net zei, van, um, dat, dat heel veel mensen die, dus een spreek wat je dan vaak hoort, dus wat ik zei, van, nou ja, ik, ik verlang terug naar hoe, vroeger, of, naar hoe het vroeger was. De meeste uh, uh, uh, mensen bedoelen dan de positieve dingen eraan en vergeten ja, even dat, uh, dat, dat medisch waren ze niet zo ver. Uh, ja, toen wist je ook het niet doen. beter. Kijk, toen wist to, to je ook niet beter natuurlijk. En met die medische dingen. Ja, kanker bijvoorbeeld, dat was gewoon los. En dat wisten de mensen toen ook, weet je. En uh, ja, mensen wisten niet beter. Maar inderdaad, uh, natuurlijk zijn de, de medische uh, toestanden allemaal verbeterd. Ja, maar om zeg maar, om zeg maar, ja. Alles eromheen, zeg maar, de levensstandaard algemeen is, is... Maar ook... als ik, kijk kijk, ik terugkijk naar de jaren zestig, ik heb nooit armoede gekend. Ook niet zo dat we in wilde leefden, maar er maar zaten dus vijf jongens, waaronder ik er eentje ben. En natuurlijk, en uh, mijn vader was de enige kostwinnaar in het begin. En die hadden het ook niet echt bereid, maar toch wisten ze zo rond te komen omdat ze gewoon goed met geld overweg konden. Die waren natuurlijk uh, een kleine inkomen gewend. Dus die wisten precies wat ze wel konden uitgeven en niet. En het, uh, het geld ging alleen maar op aan echt hoognodige dingen. Kleding, voedsel. De huur nou, huren waren gelukkig toen nog niet zo hoog. En, uh, ja, en uh, ja, in de jaren 60 ging het natuurlijk al een stuk beter. En uh, ja, toen uh, mijn vader, die had al vijfde jaar zijn rijbewijs, maar dat hij pas zelf een autootje kon kopen. En dat was trouwens ook maar een tweede handje. En, uh, en ja, qua luxe, ja, hadden we ook niet echt veel. Uh, maar uh, ja, we, we hadden altijd te eten. En uh, we gingen altijd gekleed naar school en uh, een boterhammetje mee. Dus uh, wat dat betreft hadden we het... Uh, niet echt slecht vergelijken met nu is natuurlijk meer de luxe hè? ook. Hè? Ik heb het nu niet, natuurlijk niet over de jaren 30, maar over de jaren 60 en 70. De luxe nu, als je kijkt wat je nu hebt aan luxe en, en de, 40, 50 jaar geleden. Dat is, wel, dat is inderdaad wel een heel verschil hoor. Wat dat betreft zijn we veel rijker als nu. Uh, wat betreft uh, luxe dan. Ja, je ziet bijvoorbeeld mensen ook... Uh, bijvoorbeeld... Uh dingen vergelijken. Hè? Want dan, laatst stond er dan zo'n foto van mensen die bij een bushalte allemaal op hun uh, mobieltje stonden te staren. Weet je wel? Ja. En uh, dat, dat waren toevallig dan allemaal mannen. En die stonden bij een bushalte en stonden op hun mobieltje te staren met z'n allen. En stonden dan, vroeger praten, praten de mensen nog met elkaar. Nou ja, gemiddeld als je zoiets leest, dan denk je van ja, ja dat is zo. Maar toen was iemand anders, die was zo slim om daar een foto onder te plaatsen uit de jaren 40. En dan zag je alle mannen ook bij een bus of tram te staan te wachten. Alleen zat ze met hun een, met een snuffet in de krant. Ja, dan zaten ze weer met de neus in de krant, zo. Dus, ja, dat uh, moet ik ook zeggen, de, hoor. de, de dingen die wij zo aanwegen, zeg maar, waar je dan zegt van, ja, dat is zo, voel te praten. Dan denk ik mij naar, naar mijn eigen maar situatie. Ik, als ik schaft als heb op mijn werk, zeg maar, dan zit iedereen inderdaad nu met zijn snufferd in zijn mobieltje. Maar, als ik even terugdenk naar toen ik binnenkwam, 25 jaar geleden, zat iedereen met zijn snufferd in, in, in de krant en praat nou, ook. Dat moet ik ook, en ook, ook wel zeggen, dat uh, vroeger werd er in de bus ook niet echt gepraat, hoor. Uh, nee. Want, want mensen zaten voor zich uit te staar of uit het raam in de jaren 60 en 70. Alleen, er was wel verschil tussen het platteland en de stad. het platteland, als je bijvoorbeeld uh, naar de bakker ging. En dat is in de, de buurtjes ook wel, hoor, moet ik zeggen. Dan, dan moest je soms wel een kwartier wachten voordat de burger was uitgeluld met de cashier. En dan zat je op je klokje te kijken van jezus, zijn jullie al niet klaar. En nu ga je naar de supermarkt en je bent... Uh, ja, daar sta je in die rij. Nou, je bent tegenwoordig best wel redelijk snel om de beurt. En uh, in een stad praten mensen niet zo gauw met elkaar. Want de meeste, ja, op een galerijflat lullen ze sowieso niet mee. Ze weten niet eens wie de buurman is. Op een portiekflat is het contact iets uh, beter. Omdat je elkaar op de trap tegenkomt. En je hebt toch nog buren naast je wonen. Ben uh, als je een benedenwoning hebt. En woon je in een... een, een uh, een rijtjeshuis, euh, naast elkaar allemaal benedenwoningen of, of, of, of een gezinswoningen. daar heb je nog het meeste contact. En het is maar net, wie heb je als buur? Uh, zijn het aardige mensen? Zijn het vervelende mensen? Of, uh, ja, of ja, dat moet je ook maar afwachten natuurlijk. Maar ik vind wel, uh, mensen vroeger, uh, ja, waren wel wat socialer naar elkaar toe, vooral in de arme wijken vroeger, heel vroeger. Helpen elkaar ook. Hè? Ja, ja maar dus, maar, maar, maar, dat, dat is dus. Uh, ik denk dat mensen die romantiseren, misschien die tijd ook wat te veel. Het is, het is wel zo, maar het komt natuurlijk nu ook, en dat, er is misschien een hekel onderwerp. En, maar dus, dus, dus, dus is het is natuurlijk ook niet. Er zitten natuurlijk nu veel, uh, veel culturen in één wijk in één straat. En, en dat kan wel botsen, zeg maar. En dat zou misschien helemaal niet hoeven, als je als mensen uh, de moeite zouden nemen om elkaar echt te leren kennen en, de, alle, en iedereen bereid zijn een beetje te gedragen en aan te passen. Uh, dan zou je, zeg maar... Uh, maar het is natuurlijk ook zo dat mensen uh, uh, die, die trekken zich tegenwoordig ook terug in hun huis. Hè? Want ja, ik bedoel, je, je komt van je werk, weet je van je moe, ben je zat of zo, weet je wel. En uh, ja, je hebt je tv en je computer en je laptop en je muziek en, en, en, en weet je wel en zo. Dus het, ja, dus, dus... En vroeger had je, had je in huis, had, uh, echt vroeger, had je in huis niet zoveel vernieuwd. Ik weet dat, dat bij, me, bij, me, bij, me, bij mijn vader thuis, aan mijn vaders kant, opa en oma en zo... En, en ik heb nogal steeds foto's gezien uit wat hier dan in Apeldoorn Staalbuurt was. Een arbeidersbuurt. En daar zaten de mensen buiten s'avonds. Die, die, die hadden een bankje voor het huis staan allemaal. En, ja. en de vader en de moeder zaten met een kop koffie of met, met een wijntje of, of wat dan ook. Hè. Die zaten op het bankje en, het kinder, en de kinderen speelden in de straat. Er kwam toch bijna geen auto doorheen. Ja, dus... Kinderen speelden, dus kinderen leerden ook al vrij jong met elkaar nou, Ik heb, ik heb ook, ook nog meegemaakt doordat er weinig auto's... kinderen meer spelen. En, ik had vroeger, ook uh, toen ik nog uh, klein was, uh, zag je ook inderdaad in de jaren zestig uh, veel minder auto's in de straat als nu. En inderdaad, de kinderen waren veel meer op straat als nu. Zelfs in de jaren tachtig zag je ze nog op straat spelen, begin jaren tachtig. Maar toen kwamen die spelcomputers en het internet kwam nog, nog veel later... Ja, dan werd het allemaal steeds minder en minder. Dus... Maar we gaan de muziek draaien dan gaan we straks over op het volgende onderwerp. En dat gaat ja, dat er goed. Over... Ik gewoon nog één, één, ja? één, één over dit onderwerp om ja? af te sluiten. Er is een, een film gemaakt die eigenlijk min of meer dit behandelt. En die film die heet Midnight in Paris. Mm -hmm. En het aparte is, daarin is een, is, uh, is een, een, een jonge man en, en die. Een Amerikaan en die gaat naar Parijs toe... Uh... Om daar, zeg maar... Uh, nou ja, al, alles wat daar toen geleefde... Heeft Picasso... Uh, alle groten kwamen daar samen. Hè, en heb ik, mee. Was dat niet op de zondagmiddag of zo? Volgens mij heb ik die serie ook gezien. Dat ging over, over uh, Picasso. Dat is een film. Dat is gewoon een speelfilm. Ah, een, een speelfilm. Een nou, ik heb ook een documentaire en, gezien. Uh, Nico, die komen daar allemaal dat... samen in Parijs en ja, zo. Okay. En feesten daar en drinken daar samen en zo. En uh, hij... Hij leeft dus in 2000... en hij verlangt dus heel erg terug... naar die tijd van, hè, van Picasso en Hemingway en zo. En als hij daar eenmaal is... en, met, en in zijn fantasie... hij maakt een soort van tijdreis... en hij komt daar per in terecht. En hij komt dus in contact met al die mensen... met Hemingway en Picasso en Fitzgerald... en noem maar op allemaal. Dan komt hij in één keer tot de ontdekking... dat die... Hadden we graag in 1920 willen leven. Zeg maar. Ja. Weet je? En op een gegeven moment raakt hij, raakt hij terug in een tijdreis in 1920 en daar uh, uh, ontmoet hij, be, ontmoet hij uh, de Gaul, of hoe heet dat? Gauli, zo'n bron, tekenaar schilder, Gauwie. zeg maar. En die had weer in 1800 willen leven. Weet je? Wel? <lacht> dus. dus het is van alle tijden. Nou ja. Ja. Maar we gaan een liedje draaien en dat is de Mad Pix Projects met Liquid Blue. Dus uh, dat was uh, weer een prachtig nummer van de Madpix Projects met Liquid Blue. Ja, de vakbonden. Wat heb je er eigenlijk aan? Als je lid bent van een vakbond. Uh, of maakt het helemaal niks uit als je bij een bond bent aangesloten. Ja, ik weet niet of jij lid bent van een bond, uh, Jacco. Ja, FNV Industrie. Oké, okay, ja, ik ben ook lid van een bond, FNV Vroeger, uh, nou, het, uh... het is wel een uh, gepast onderwerp natuurlijk, omdat uh, het speelt uh, nou, toevallig op dit moment in mijn werk, maar heel bekend op dit moment speelt het bij Schiphol. En van de week was er de baas van uh, Schiphol op de radio, die zin speelde dat als de vakbonden niet eens een beetje mee gingen werken, dat hij de cao-onderhandelingen dan maar zonder de vakbonden, gaat doen. En dat mag. Dat is wettelijk, is dat in Nederland toegestaan. Een werkgever hoeft niet te onderhandelen met uh, een vakbond voor een nieuwe CAO. Hij moet onderhandelen met, met het personeel. Maar hij hoeft daar geen vakbond. Je kan dus een nieuwe CAO afsluiten. Zonder de vakbond wist ik nooit. Ik heb dat voor de nog eens even nagevraagd. Uh, omdat het op dit moment voor ons ook speelt. Uh, uh, dat klopt inderdaad. Die werkgever kan gewoon uh, bijvoorbeeld een stuurgroep samenstellen. Je kan dus willekeurig uh, zeg maar afhankelijk van hoe de grootte van het bedrijf 10 eh, zeg maar tien of 5 tien of 20 mensen selecteren. Die in een adviesgroep of stuurgroep zetten en zeggen van nou, met jullie gaan we onderhandelen. Jullie vertegenwoordigen het hele bedrijf. Ja, en uh, jullie komen bij ons aan tafel zitten. Je stelt wat je op wat je wilt. Wij vertellen wat wij willen. En dan kan het onderhandelen beginnen. Maar ja, dan voel je, je natuurlijk wel een beetje waar de schoen dringt, want zo'n baas die kan dus zelf die stuurgroep of adviesgroep of vertegenwoordiging samenstellen. Die wijst de mensen aan. En dat, zijn, dat zullen dus de ja-knikkers zijn. Hè? Ja. De lievertjes die altijd al graag bij de baas in de kont kruipen. Ja, maar daar, daar heeft de rest van het personeel toch niks aan? Daar maar, heeft de rest van het personeel niks aan, nee, maar... we met z'n allen wat van aan hebben, maar uh, ja, komt uh, lekker zip natuurlijk altijd. Hè. Maar daar, daar, daar de baas heeft dan voldaan. Uh, Verveling, ik kom eens afvragen. Uh, de baas heeft dus voldaan aan, uh, aan de eisen. En uh, die kan dus gaan babbelen met een stuurgroepje dat hem vriendelijk gezind is. Uh, ik vind een vakbond uh, vind ik heel belangrijk. Oké. Okay. Uh, omdat die. Uh, ten eerste uh, uh, mensen kan verenigen uh, uh, die, die kan mensen ik bij elkaar ik, uh, roepen. juridische bijstand ook uh, juridische bijstand ja. belastingtechnisch uh, ja. technisch kunnen ze je helpen er zijn, nou, alle, er zijn meerdere dingen waar het vakbond goed voor is plus het feit dat uh, ze, ze kunnen dus een, een, een makkelijker een, een, een staking uh, organiseren en dat je in ieder geval nog gewoon betaald krijgt tijdens die uh, staking. Hè? Uh, dat heb je weer niet met een stuurgroep. Dat heb je niet met een stuurgroep. No. Die, kunnen, die, die, ja, die kunnen wel staken, maar dat kost jouw geld. Ja. Uh, nou, je heeft het verleden natuurlijk ook wel uitbewezen dat um, als jij meedoet aan een staking kom je binnen. Iedereen zegt van niet, maar kom je binnen een bedrijf natuurlijk wel op een lijstje te staan. Hè? die en die hebben meegedaan, en mocht er eens van uitgedund moeten worden, dan ben je aan de deur. Maar volgens mij mag dat nog niet eens, hoor. Nee, tuurlijk, oh, maar... dat mag niet. Mm -hmm. Dat mag niet. Maar dat, dat het niet mag, je mag ja, ook niet de rijden. Bij ons op mijn werk uh, er speelde erin dat ons bedrijf uh, zou overgenomen worden. En ja, daar stonden dan de, de, de chefs en zo, weet je al. Die stonden uh, natuurlijk in hetzelfde schuitje als wij... Want die, uh, wij werden dan overgenomen en dan werden hun, uh, de meeste van hen ontslagen. Dus ja, toen stonden we natuurlijk aan één kant, zowel de, de, de chefs, hè, de bazen zeg maar, dus uh, niet de grote baas, maar je uitvoerder, je noem maar op, weet je. Die, die, die waren ook de klossen. we stonden aan één kant tegenover zeg maar, de gemeente. Die ons eventjes naar een particulier bedrijf wouden overzetten. Dat is gelukkig niet doorgegaan, want de politiek besliste daarover. Maar we hebben het wel voor elkaar. Gelukkig, dat was twee jaar geleden, geloof ik. Toch had het al, twee of drie jaar geleden. Maar dat is gelukkig niet overgegaan, die overname, want de, ja, de gemeente Reiniging. En dat was de, de ophaaldienst en de straatvegers, dat was dan de gemeentereiniging. Nou, dat is toen gesplitst toen de ophaaldienst particulier werd. En toen zijn een heleboel mensen uh, dus uh, overgestopt, uh, dus, dus bij de ophaaldienst hadden bij de veegploeg, uh, zeg maar. Dus dat is dan wel gemeente en de ophaaldienst is dus niet. En daar nou wilden ze ook de, de veegdienst uh, overbrengen naar... Uh, de particuliere ophaldienst. Nou dat is gelukkig niet doorgegaan want dan ben je natuurlijk ja, uh, je ambtenarenstatus kwijt. Of het was zo dat uh, dus je wel je ambtenarenstatus hield maar dat de nieuwkomers, die ja, waren nog geen ambtenaar meer. Ja en nou hebben we dan ook weer ja, iets, iets als een werkbedrijf, Dat zijn dan uh, mensen die dan uh, heel lang werkloos zijn geweest. Die uh, ja, ook mensen die eigenlijk niet meer uh, aan de bak komen. En uh, nou, dan moeten ze dat ook weer uh, bij ons onderbrengen. Nou is dan eigenlijk ook één bedrijf van maken. Maar ja, alleen hun zijn geen ambtenaar wel. Ja, dat is natuurlijk ook weer een dilemma. Want uh, wij verdienen meer of zij. Ja, eigenlijk is het niet eerlijk, want ze doen praktisch hetzelfde werk. En ik zie al hier en daar, of uh, zijn al mensen die zelfs les hebben gehad in een veegmachine. En uh, ja, dan zou ik zeggen, ja, eigenlijk uh, zou je dan moeten zeggen, maakt die mensen dan ook ambtenaar, weet je. Dan heb je ook geen scheve gezichten, van na, verdient meer als ik, weet je. Nou, je voelt je natuurlijk wel lullig als je meer verdient of zij. Terwijl ze in principe hetzelfde werk doen. En uh, ja, het is nog niet zeker of dat allemaal doorgaat, maar we werken in ieder geval wel samen. En uh, het gaat best wel goed, vind ik hoor. Ik bedoel, uh, het zijn... Uh, oude werkers en uh, ja, <tie> ik zou het gewoon beter vinden, maakt die mensen ook gewoon ambtenaren. Uh. Ja, bedoel, uh, ze smijten toch al met geld hier in Den Haag, met dat uh, nieuwe cultuurpaleis, 181 miljoen euro, dan kan dat er ook wel vanaf, als ze toch met geld ontstrooien zijn, doen we het dan op een juiste manier. Maar goed, maar ja, weet je, mijn dilemma met de vakbonden is dat, uh, bonden hebben steeds minder leden, en de mensen die hebben het ook al horen, van nou, we gaan ze staken om een cao van elkaar te krijgen. En degenen die geen lid zijn, die profiteren er ook van. Dan zit ik te denken, ja, verplicht mensen lid te zijn van een bond, maakt niet uit welk of het CNV is of FNV of een andere Verplicht mensen om lid te zijn, eh, ja, oké, okay, je bent niet verplicht te staken al ben je lid. Niet iedereen doet dat. De meesten met de grootste bek, die staken dan ook niet. Want ze zeggen het hele niet. Ik denk, nou, waarom ben je dan lid van een bond? Je moet wel een beetje solidair zijn met elkaar. Of je moet er dan niet mee eens zijn, oké. Okay. Maar wat mij pijn doet, is niet zozeer de mensen die niet meestaken, maar mensen die geen lid zijn, maar wel lekker profiteren voor waar wij voor moeten knokken. En dan heb ik het in het algemeen, hè? dus niet alleen de gemeente, maar alle... Uh, bonden en zo. En mensen die betalen contributie eh, elke maand, jaar in jaar uit. En er zijn daarbij die zich eh, enorm inzetten voor hun collega's. En anderen die geen lid zijn, die profiteren er lekker van mee. En die denken, ik vind het allemaal best, zoek het maar uit. Kijk, Het, uh, uh, het probleem zit erin dat het... De sterkte van een vakbond hangt af van het aantal leden in een bedrijf. Hey, hoe meer, leiden, hoe meer, hoe meer leden, hoe meer. Hoe meer leden, hoe meer je voor elkaar kunt krijgen. Ja, en dat is nou net de cirkel waarmee veel mensen mee ronddraaien die zeggen van ik word geen lid, want de vakbond kan niks bereiken. Maar die vakbond kan niks bereiken, omdat jij geen lid wordt. Ja, als, iedereen, ze doen niks. als iedereen in een bedrijf ligt. Maar ze lopen wel het overal. Dat het zijn even. vaak wel de grootste klagers. Dat ja. zie ik in ons bedrijf. Uh, hmm. Zie ik dat ook. De grootste schreeuwers. Uh, dat zijn ook vaak de grootste bangerikken en uh, de grootste slijmballen. Uh, die schreeuwen heel erg. Nou, want, ik heb er uh, uh, dat heb ik uh, Maar als het puntje bij paaltje komt. Dan kiezen ze altijd weer voor de baan. Want ze zijn gewoon bang. En ik snap het wel, ze hebben een gezin, ze hebben een veel dure hypotheek. dus hè, Het moet allemaal door en dus durven ze gewoon niks meer. Maar Ik vind wel dat je moet voor jezelf een grens bepalen. Ja, je, je, moet niet, je, je hebt toch voor jezelf ook een grens dat dus je zegt van... Ja, maar hoor eens even, tot hier en niet verder... Maar het lijkt wel op, op veel mensen voor zichzelf die grens niet hebben en zeggen van, nou, ik ga overal je mee, want anders, weet je wel. En ja, dat, en ik heb voor mezelf wel zoiets van, nou ja, tot hier en niet verder, zeg maar. En um, ik vind dat, dat het eigenlijk gewoon, um, dat, dat iedereen die op, op het moment dat hij in, in dienst treedt bij een baas, zeg maar, een vast contract krijgt, uh, uh, dat hij dat dan gelijk gewoon aangemeld wordt bij een vakbond. Hè? Dat er niet eens een vraag is, maar dat de werkgever gewoon dat regelt. Gelijk aangemeld wordt bij de desbetreffende vakbond. En dat hij gewoon automatisch lid wordt, zeg maar. En dat het gewoon vanuit, de de, vanuit de, het salaris een bedrag betaald wordt aan voor, voor de vakbond, zeg maar. Weet je wel? Dan heb je gewoon iedereen. En dan heb je een onderhandelingspartner. En dan, dan heb je een een, een tegenwicht... Of, of een evenwicht eigenlijk... Hè? maar ja. Ja, bazen hebben geen belang... die hebben liever een zwak vak, vakbond... Die, bazen hebben het liefst helemaal geen vakbond... want... Uh, en dan kunnen ze gewoon doen... en laten wat ze willen... Ja, het voordeel is bij ons... dat die, die uitvoerders en die chefs die zijn zelf ook werknemers... ze hebben dan wel leiding... maar kijk de directeur bijvoorbeeld... of de manager... Of de wethouder, want ze hebben altijd een wethouder boven ons, die is dan de grootste baas. Die hebben niks te vrezen. Weet je, dat, dat is het hele, hele punt daar. Want eigenlijk uh, ja, zijn die zes bij ons ook te klos als, als er wordt bezuinigd. Heb ik bij ons, zijn er al een aantal ontslagen. Die hadden gelukkig nog uh, de kans om intern nog uh, een andere baan te kunnen nemen. Uh, er zijn uh, heel veel mensen aangenomen bij de handhavingsteam. Dus die hebben een, een geluk gehad, weet je dus ze zijn verplicht binnen een jaar wat voor je te vinden. Maar ja, is er niks, ja, dan heb je pech. Dan sta je op straat, zeg maar. Ja. Dus in dat geval dat is dan geluk. Als er mensen bij de handhavingsteam nodig hadden. Maar ja, ik heb geen zin om elke dag ruzie te krijgen met fout En mensen die een fiets op de verkeerde plek neerzetten. Dat, dan, <laughs> dat is alleen maar stress. Uh, lijkt me veel zakken. Weet ik veel mensen die zomaar een vuilende zak op straat zetten... Uh, buiten de tijden dat dat mag. Ja en dan krijg je weer uh, gezaak aan je hoofd. En uh, je krijgt de politie, die heeft meer bevoegdheden, die kan nog maatregelen treffen. Die mag ze knuppel trekken of, uh, of pepperspray gebruiken als het uh, uit de hand gaat lopen. En deze mensen kunnen niks doen. Ze <tus> kunnen iemand alleen maar in uh, de grond uh, drukken en uh, handboeien om. En de politie bellen en die moet ze dan de rest afhandelen. Maar ze mogen geen pistool dragen, geen, ze hebben geen wapenstok, geen pepperspray, alleen handboeien. Nou, ik denk, ja jongens, uh, en ik hou toch wel niet van uh, dat je de hele dag uh, van alles naar je hoofd krijgt gegooid. Dus uh, ik denk, nee, dat is niks voor mij, zo'n baantje. <laughs> nee, dat lijkt mij ook niks. Maar nee. ook dus uh, maar, uh, ja, ik ben Maar uh, ja, we gaan uh, volgende liedje draaien, dan gaan we naar het laatste onderwerp, zo. En uh, dat gaat over uh, tolerantie. Ja, hoe ver kun je gaan met tolerantie. Maar we gaan nu een liedje draaien. Dat is van Jasmine Jordan met Passability. To my surprise, you started walking my way. So, very cool, no hesitation. I knew right then the story I would have to tell. I'm afraid to love again, cause I would have been through. But your is boy, you're perfect. Let me focus on you, and the possibility. I was told that yes, that's true, but now I'm told that I was told that I was told that I was told that to me Jasmine Jordan met Possibilities. Oké, okay, leutjes. Ja, we hebben het over eh, tolerantie. Hoe ver kan je gaan? Zijn we te tolerant? Of zijn we juist intolerant? Want aan de ene kant zijn we veel te tolerant met sommige dingen. En aan de andere kant zijn we weer juist helemaal niet tolerant. Want Nederland, eh, ja, zeggen Nederland een tolerant land. is. Nou, ik weet het nog zo net niet hoor. Wat vind jij, Jacco? Ik vind Nederland een heel tolerant land. In sommige opzichten. Hè? Maar uh, dan heb ik over Nederland de land, hè? Uh, ja, we doen... als volk. We hebben als volk. Nederland als land ja. en we hebben de inwoners. Ja, ik heb het over de inwoners. Het land is gewoon een stuk land, uh, daar wonen mensen. Ja, nou, het land is de uh, regering, de koning en de god waar je op staat. Uh, <laughs> wij spreken. En die zijn heel tolerant, want die halen alles hier uit. Dus, uh, maar laten we de het de hebben de over gewoon de doorsnee uh, De doorsnee zeggen. burger. Ja, dat Burgers, is heel zeg maar. erg. Um, dus, uh, en. Uh, dan zal ik dus niet mijn eigen woorden gebruiken, maar die van een ander? Namelijk uh, de column van Jan Roos, die ik heel erg treffend vond. En dat ging over gastvrijheid. Oh ja, die heb ik ook gezien joh. En dat is zo van. Hè, uh, uh, en iemand die als gast is, die, die komt binnen en, en die gedraagt zich netjes en, en, en, en, die, en die, uh, die eet een drankje, of die drinkt een drankje, eet een hapje, uh, maakt een leuk babbeltje met je en, en past, zich, uh, past, zich, uh, past zich aan. Weet dat hij te gast is in jouw huis en dat hij zich moet gedragen. Maar de, de, de, de, de, een gast is niet... Iemand die, die binnenkomt en de boel naar, naar de Filistijnen helpt, half crimineel is, overal misbruik van maakt. Gelijk begint te schreeuwen dat hij dit en dat wil. Dus uh, is Nederland een tolerant land? Ja, Nederland als land haalt echt alles binnen. We kunnen niet zo zeggen dat het niet tolerant is. Uh, we halen gewoon veel te veel binnen. Uh, dat is mijn mening dan. En daar zullen een hoop mensen het niet mee eens zijn. Dat is dan jammer. Dat is uh, het voordeel van leven in het Vrijland. Mag je eigen mening hebben. Uh, nog wel. Nee, is wel. En ik vind de mensen gemiddeld erg tolerant. Want ze laten hun hoop toe. Dingen die je van een gast in jouw huis niet toe zou laten. Uh, die laten wij eigenlijk maar gebeuren. Want ik zie geen knoppartijen. Ik zie geen miljoenen protesterenden op het Malihof. Dus... Um, ja, oké, okay, maar en is een, uh, het gaat dus over buitenlanders, begrijp ik, hè? over uh, immigranten. Dat gaat over, ja. uh, dat gaat over immigranten, immigranten. Maar uh, als we het ja. hebben over tolerantie onderling, laten we het even hebben uh, over de witte Nederlanders, hè, de blanken, uh, vroeger en nu. Ik vind ze niet zo tolerant meer tegenover elkaar, zeiden ze niet hoor vind ik eerder gezegd, want je hoeft maar in het verkeer, dan lopen ze, ik zal niet zeggen dat het elke dag gebeurt, maar het zijn niet alleen allochtonen, maar zijn ook blanke Nederlanders die ook een middelvinger opsteken of lopen te schelden. En eh, dat maak ik ook mee, want het gekke is toen ik op vakantie was in Drenthe, ik heb eh, niet één incident meegemaakt in het verkeer, ook op straat niet. En eh, ja, het is een andere bevolkingssamenstelling dan hier in het westen, oké. Okay. Maar zelfs, eh, ja, allochtonen daar, er zijn er wel niet veel, maar daar hoor je ook niks over met problemen of wat dan ook. Weet je wat denk ik het probleem is? De mensen wonen te dicht op elkaar. Ik denk dat ja. dat, dat het is. Zet tien ratten in een kooitje ja. en ze maken elkaar af. Ik denk dat dat het is. Want we wonen dat het is nou. uh, dat de mensen te dicht op elkaar wonen. Maar ook heel belangrijk is dat uh, wij leven in een ma kijk dat dat de dat dat een van de populairste woorden van 2016 en 2015 was je dan is selfie. selfie. Dat, dat zegt eigenlijk zegt zeg dat al ja. dat dat eigenlijk al gewoon ja, maar ja, uh, ik, genoeg, zeg maar. Of We selfie, leven in dat... Een hele egocentrische ja, maatschappij. Ja, oké, okay, maar dat is al het vanaf. Uh, ik, wat ik wil. dat. Uh, wat ik Veronica, wil ik... Veronica heeft dat uitgeïntroduceerd. geïntroduceerd. Uh, het ik-tijdperk. Uh, de omroepvereniging Veronica was in de jaren 80 of 90, 90. Toen uh, dat ging over ikke, ikke, ikke. De ik Cultuur. Dat was gewoon eind jaren tachtig of zo. Ja, nee, ja, je, hebt, nou, je, je, hebt, je hebt het altijd en overal als gehoord. Ik bedoel, uh, het, is, het is niet... Uh, het maar is, wat ik is wel vind... Laat. Ik vind Pound bijvoorbeeld... Ik, ik, uh, ja, ik heb een beetje spijt dat ik daar van ben geworden. Ze lopen alleen maar te schelden en, en, uh, en te schelden. En uh, wat positiefs komt er niet uit. Want als ik die... die want ik vind die, die die, die, die gozer ook weer... Die, die op de radio zit. Die... Uh, Weet je die Surinaamse man ook alweer. Hij is gewoon ja. advocaat Prem. Hij zit bij een rechtse omroep. Hij is zelfs zo links als ik weet niet wat. Wat doe je dan bij zo'n rechtse omroep? Dat snap ik dan niet. Want ik ga me steeds meer, ik ga daar ze niet eens meer. Het is uh, uh, alsof je, ja, uh, twee tegengestelde dingen. Eerst zet er Jan Rooster neer. Nou, die past er mooi, mooi bij die omroep. Oké. Okay. En dan gaan ze iemand uh, die SP-aanhanger is, uh, die, die, uh, die loopt ook op alles de schelden trouwens. Wat dat betreft is er links en rechts allebei één pot nat, vind ik. Uh, en die, die denk ik, ja, dan gaan ze iemand neerzetten die het juiste tegen, tegenovergestelde verkondigt. Maar aan de andere kant. Ja, eh, kijk, ik vind het allemaal, eh, kijk, kijk maar naar bijvoorbeeld, eh, ik mag misschien geen vergelijking maken, maar vroeger eh, de, de nazi-partij, eh, de fascisten in de Tweede Wereldoorlog, of daarvoor al, dat de nationalisten en de socialisten, en dus een deel van de socialisten, is samen met de nationalisten, de, de fascistische partij, de nazi-partij opgericht, hè, door Hitler dan. Dus als je links en rechts bij elkaar doet... dan wordt het een explosief groetje. Datzelfde zie je nu ook bij de PvdA en de VVD... die in één kabinet zitten. Ik wil niet zeggen dat ze allebei... extreem rechts of extreem links zijn. Maar dat gaat ook niet goed. Want nu zie je ook maar weer wat een potje ervan maken... Uh, gezondheidszorg zwaar op bezuinigd, gehandicapten doen ze geen flikker voor, de zieken daar doen ze helemaal niks voor nou ja, ze, ze hebben er een janboel van gemaakt nou er is de uil nog heilig bij de uil die we tegenovergestelden die speelde voor Sinterklaas en hun uh, zijn Alibaba en de 40 rovers, oftewel uh, ja, het hele kabinet dus hè. en uh, dan denk ik ja jongens dat gaat niet goed samen dat gaat nooit goed samen, doe dan een middenpartij bij een links of bij een rechtse partij, weet je wel. Maar ik bedoel, om even terug te komen op de vraag van tolerant. Nee, we zijn niet tolerant. We zijn nee, allemaal we zijn op, niet tolerant, heel, vindt heel erg op vindt het eigen uh, ja. gericht. En ik merk het ook bijvoorbeeld uh, om, om me heen, zie je dat ook in, in, de, in de feit van. Uh, zich, mensen die zich publieke ruimtes toe-eigenen, waardoor een ander daar geen gebruik meer van kunnen maken, hè? die gewoon breed uit uh, hun auto ergens neerzetten, midden, midden op twee vakken of zo, en de andere hebben. Mensen die gewoon uh, bij de lokale supermarkt aankomen, rijden, hun auto op de uh, invalide parkeerplaats neerzetten. En als iemand dan, en eruit lopen, en als iemand dan zegt van, uh, vind je, uh, moet dat nou anders, dan krijg je allerlei ziektes naar je hoofd ja, ja. En, en, uh, bergen, en, en dan, het zijn niet altijd Bartel, wat vaak wordt gezegd. Nee. Ook wel, maar nee, nou, Nederlanders niet. doen het ook. Weet je, bedoel, maar je hoort alleen maar de ene kant, en de andere kant mag nee, niks zeggen. Het. Weet je. Dat vroeger, dat wat vroeger lachen. de vaaraat bij, de Heilige Huizen is dat doet nu rechts. Ze doen eigenlijk nog veel erger als wat de vader vroeger deed. Eigenlijk, want je mag niks zeggen. Weet je? Je mag niks zeggen. Nou, je kan beter maar zelfmoord plegen of, of, of maar helemaal niks meer inlaten je eigen opsluiten. Juist, ja, maar hallo, zo zijn we niet getrouwd, toch? Tolerantie, prima, maar dan moet het wel van twee kanten komen. Ik bedoel, ik, wil, ik ben, ja, ik vind zelf, ja, tolerant, ja, ik weet het niet. Kijk, als mensen normaal tegen me doen, dat doe ik ook normaal terug. En ik probeer vaak ook conflicten te vermijden door, door te zeggen, ja, je het is goed zo. En dan denk ik, doe, ik ga niet in discussie, want daar heb ik helemaal geen zin in. Dan laat je, ik het maar zo weet je? Denk ik, weet je wat, denk ik, ook mm -hmm. een groot probleem is? Is dat mensen, sommige mensen, um, en misschien de jongere generatie, misschien nogal meer, euh, zijn niet gewend om mee te horen op iets. Omdat ze verwend zijn? Die vinden alles maar moeten ze kunnen zijn en verwend. zo. En, en zijn niet gewend dat, dat je bepaalde dingen, ja, dat bepaalde dingen niet voor iedereen zijn weggelegd. Dat bepaalde... En als voorbeeld euh, wil ik daar aanhalen: er was een. Uh, een, een, een jonge man, 25 jaar, werkeloos, um, wou ook niet werken, had daar überhaupt geen zin in, want werken had geen nut. Uh, hij had toch uh, had geen opleiding, want daar had hij ook geen trek in. Daar had hij ook geen zin in, in school en een opleiding. Dan doen en opzijde. hij uh, ja, deed overvallen en, en andere criminele zaken. Waarom? Want hij vond dat hij recht had op een luxe leven. Een, een, een luxe huis en een, een, een grote Mercedes, een nieuwe Mercedes, voor de, daar had hij recht op. Maar als je dan, jammer dat de reporter niet aan hem vraagt, waarom vind jij dat je daar recht op hebt? Dat was natuurlijk de vraag geweest. Waarom heb jij daar recht op? Uh, uh, maar dat, dat, die mensen, die, er zijn een bepaalde categorie mensen die, en ook kinderen ook, die willen iets hebben. En ouders zeggen niet meer nee. Nou, ik zag ik een programma eh, op tv. Dat ging, eh, ja, dat is geloof ik ook weer van zo'n. Eh, ja, hoe heet dat programma ook weer? Ja, WNL of zoiets. Dat was een ondernemer die had een restaurant. En het was helemaal geen kakker of zo. Het was echt een Amsterdammer. Die plat, Haags, uh, plat Amsterdams praat. Haags wil ik bijna zeggen. En, uh, nou, die man die had het goed voor elkaar. En toen hadden ze toen rond die uh, kraakbeweging. Zo rond Koningendag. Toen met die uh, kundeningen redden in 1980. Toen hadden uh, iemand, uh, ja, ze hadden zijn, uh, zijn restaurant gekraakt. Want daar stond, uh, ja, weet ik veel, de pand stond leeg of zo. En die man die gaat in zijn eentje naar binnen toe. En zegt tegen een van die krakers, Joh, dat pand is van mij. En jullie moeten er gewoon uit, klaar. En uh, hij zei, ja, bezit bestaat niet. Dus Wat doet die man? Die pakt zijn bril van zijn hoofd af en stopt hem in zijn jaszak, zo, in zijn borstzakje. Hij zei, hey, wat doe je nou? Hij zei, dus het bestaat toch niet volgens jou? Nou, binnen tien minuten, iedereen trok dat pand uit. Zonder, ze hebben geen geweld, niks hoeven te gebruiken. Ze heeft hij nog een grote bos bloemen van de burgemeester van Amsterdam gehad. Dat hij eh, het, op die manier eh, dat pand leeg kreeg. Dus, ja, als hij dat niet had gezegd, van, eh, nou ja, dus het bestaat niet. Oké, okay, nou, dan pak ik jouw brilletje al als het bezit toch niet bestaat dus ja daar was die gozer zo mee afgebluft. en de rest van die gasten gingen er ook uit kijk euh, ja ik vind wel natuurlijk als een pand heel leeg lang leeg staat en er gebeurt niks mee en ze doen er niks mee dat ze het dan kraken van nou ja het moet toch gebruikt worden we gaan er lekker in wonen nou, met een paar studenten Dan kan ik me nog wel bij voorstellen maar ja ik weet niet eventueel dat we al iets van maken of zo maar ja, hij zit er nog steeds in en, uh, uh, maar ik denk, als er niks mee gedaan wordt, dan uh, zeg ik een, een pand, uh, Ja, daar lopen ze alleen maar mee te speculeren. Want voor mij verdienen ze ook vaak al die lege panden. Dat ze dan kraken, zeg ik, jongens, jullie hebben hartstikke gelijk. Weet je? Geen woning, geen kroning, weet je dat nog? 1980, zoals was ze 11 geloof ik. Hè? Of 9 of zo. Weet je, of je... Weet, je, weet je wat het is? Ja? Het is gewoon jatten van Andermans eigen doel. Mm -hmm. Je kunt, de, je kunt de hele verhalen overhouden. Het is je kunt ook zeggen, ja, van ik heb, jij hebt een week lang niet in je auto Kijk, gereden. Kijk, als het nou dus, een woonhuis dus, is, weet je... Heb een week lang niet in je auto gereden, dus ik jatte, maar je gebruikt hem toch. Nee, oké, okay, maar ik bedoel, als het nou een woonhuis is, of, of een, waar mensen, en die staat te kopen, twee jaar, en uh, dan vind ik het ook afkeurend waar. Maar een bedrijfspand bijvoorbeeld, en ze doen daar gewoon niks mee... En die vent, die vangt lekker centen ervoor. Want vaak verdienen die, die, dat zijn meestal die makelaars. Of wat is het? Zo'n van die grote vastgoedbedrijven. Die verdienen er vaak om, Want dan krijg je ook subsidie of weet ik veel wat op die manier. Dan heb ik zoiets. Dan moet eigenlijk moet de gemeente zeggen van. Hoor is dat ding, dat wordt binnen een half jaar gebruikt. En anders gaat hij de sloop uh, samen eroverheen. Of we maken er woningen van. Dus je hebt een half jaar de tijd. Klaar. Luister, stel. Stel, dat ik heb een miljoen euro op de bank staan. En ik koop daar morgen een heel groot uh, kantoorpand van. En dat laat ik leeg staan. En dat laat ik langzaam helemaal verpauperen. Dat mag ik toch doen? Is dat mijn pand? Ja, oké. Okay, het gaat een ander geven Maar dan. het moet wel een functie hebben. Nee, voor, waarom? Van wie? Wat staat dat ding daar al? Zo'n ziekenhuis kunnen bouwen of... Uh, we je moet wel een doel hebben dat het gebruikt wordt. Kan hoor. de gemeente zelf ook wel een ziekenhuis bouwen? Dat is niet op die plek. Nee, Geen... maar. Ik bedoel, stel nog voor dat je een stad hebt met ruimte. Toe. Ik begrijp wat ze bedoelt hoor. Ik bedoel, kijk, wat voor jou is, is voor jou. Het is van mij. Kijk, ik mag ermee doen kijk, en laten wat ik wil. Als, ik, maar als uiteind... ik zeg van ik laat het helemaal verpauperen en overgroeien en helemaal naar de kloten door de jaren heen gaan, dat is, Het is van mij, het is mijn eigen eigendom. Want, uh, ja, ik, ik heb het heel simpel gezegd, hè? Mm, ik, ja, weet okay. wel, ik weet wel dat ik een hoop mensen daarmee op de kast krijg. Maar het is, het is, in, in feite is het gewoon... Uh, stel, ik koop, uh, ik koop een schitterend auto, ik koop een nieuwe Mercedes-Benz. Ja? Allerduurste alle model, of een Bentley, of een Rolls-Royce, noem maar op. ik koop zo'n ding. Die zet ik aan de kant van de weg en die laat ik helemaal wegrotten. <laughs> ik rijd er niet in, ik doe er niks mee. Volgens de redenatie van die krakers, die zouden dus na een jaar, dat er een jaar staat, zeggen van, nou ja, ik had hem wel, want die doet er toch niks mee. Oh, je kan hem ook verhuren, de ja, Dan kan verdienen nog wel van. ik hoef het niet te doen. <lacht> nee, oké. Okay. Het is mijn eigen dan, dus niemand ja, okay, okay, maar... ja, Ik snap die redenatie wel, dat mensen we zeggen van, ja, je kan ook dit en je kan ook dat. Nou, moet je eens luisteren. Uh, als ik stel dat eh, we gaan even terug naar dat verhaal, ik heb een miljoen te staan, mm. ik koop een kantoorpand pand voor een ton, een heel kantoor en ik laat het helemaal het pauwpen. Dan kan de gemeente die kan bij mij komen en die zegt van, nou hier heb je 120.000 euro, ik koop de pand voor jou en dan zeg ik prima, 20.000 ja, euro. Okay, eens, maar dan je ben je zakelijk bijzag. Dan, dan, dan wordt het pand in ieder geval nog nog ergens voor gebruikt en jij hebt nog 20.000 euro verdiend. Ja, maar dus dan kan okay ergens voor zin. gebruik zou worden, is een rotzooi. Nee, oké, maar... Het okay, gaat maar... mij die 20.000 euro. Ik ga nu even op de stoel zitten van, van de kapitein. Ja, de... ja oké. Okay. Ik, eh, ik ga nu even eh, op, de, op, de, op de stoel zitten van de, van de zakenman en de bankier. Fuck de wereld, het gaat om mij. Uh, eh, we gaan even de andere kant belichten. Fuck de hele wereld, fuck de burgers. Ik eh, ben gewoon op geld uit. Ja. En verder, de, de, iedereen... Ziekenhuis, dat well, boeit mij niet, ik ga naar privé-kliniek niet, mij een rotse uh, School, Ach, de kinderen zijn toch te dom om te poepen. Ze gaan met een neus in de huid kijken, dat dus maakt het uit. Dus, uh, als de gemeente komt en die zegt: van ja, wij willen die pand voor jou kopen om er wat leuks mee te doen. Dat tolereren we niet. Dat tolereren we niet. Ja. Maar tolereren de, de mensen dat eigenlijk? Ik weet het zo in het algemeen, denk je. Een kleine groep zal het niet tolereren, maar de grote massa zal het dan borst Kijk, ik zal je vertellen bij ons op de Binkhorstlaan hier in Den Haag. Uh, daar hebben ze een groet nieuw pand neergezet. Jaren geleden, of tien jaar geleden, het ziet er nog als nieuw uit. Nou, ja, nou niet meer, maar toen nog wel. Uh, dat ding zag er tot, tot, tot de sloop er nog netjes uit. Daar werd niks mee gedaan. Waarom? Niemand wou het, wou het huren. Niemand wou het huren. Het is ook niet gekraakt of zo. Ja, dat denk ik. ik ga eerst een plan maken. Wat doen we daarmee? En wat doen we daarmee als niemand er, eh, het wil huren? Maar nou, we het over die asielzoekers. Nou oké, okay, het is een industrieterrein, dus niemand kan daar last van hebben. Dan denk ik, nou dan even, zolang die asielzoekers erin, maar dan krijg ik weer half Nederland over me En dan wonen geen eens mensen, het zijn allemaal bedrijven wat daar zit. Ik nou voor, vooral tijdelijke onderkomen of ofzo, nou, ze zijn er toch al bezig. Dus, nou ja. <laughs> maar ja, het is gesleept vanwege de Rotterdamse baan die ze bezig zijn met aanleggen. Er komt zo'n tunnel onder de Vliet door. En die komen dan op het knooppunt Prins Klausplein uit. Vandaar de naam Rotterdamse baan. Dan rij je zo richting Rotterdam, of, of weet ik voor waar je heen gaat. Dat is eh, ja, zo'n soort ringweg om Den Haag. En dan eh, ja, Amsterdam op Utrecht op Teren. Wil Den Haag er ook een hebben? Die wil ook een. Eh, een, een, een rondweg of een, ja, dus, ja, dus zelfs zodoende, de A4 is ook af, zoals je weet, sinds begin 2016, dus, uh, ja. Maar dat is dus, uh, ja, dat is dus, uh, ja, gewoon het voorrecht van iemand die iets koopt om het, uh, ik denk ook wel eens bij mijn eigen, van, uh, ja, bijvoorbeeld van uh, iemand die heeft iets... En, en een ander die dat niet kan betalen... zou daar wel zo dolgelukkig mee zijn. Omdat, en die zou het echt gaan gebruiken... en die zou het echt ja. nodig hebben en alles en zo. Ja. Maar ja, kijk... misschien is dit een grote, grote schok voor heel veel mensen... maar het leven is niet eerlijk. Het is het nooit geweest. <laughs> nee, en ik denk dat mensen ook... Vooral dat, dat ouders hun kinderen dat moeten leren. Van, uh, verwacht, niks voor, voor, verwacht niks voor gratis. Het leven is niet eerlijk. Als je iets wilt, zullen we moeten ook zo iets, hè, Dat je ook zoiets. Nou breng je me ineens ergens aan denken. Dan hebben ze het over. Ja, die gasten die hier binnenkomen in ons land. Die moeten zich aanpassen. Dit en dat. Maar zelf passen ze zichzelf aan. Als je hoort. Uh, vakantie bijvoorbeeld in het buitenland. Maar dragen ze, ze zich pot voor het dikke, die autochtone Nederlanders, niet allemaal natuurlijk. Maar uh, een aanzienlijk deel uh, in Griekenland bijvoorbeeld, uh, Spanje, en dan gaan ze met de Engelsen op de vuist en zo. Want de Engelsen en de Nederlanders, dan nog het echt niet op vakantie hoor. Dat is uh, haren trekken, vechten, met bier gooien. Nou, die Engelsen uh, kunnen er wat van, maar die Hollanders, uh, dat denk ik ook. En dan heb je nog, nog, vorig jaar zomer was dat in Spanje, dat ze die Roma-Cigeuners in Madrid. En wat deden die Hollanders? Uh, die zaten met munten te gooien. Dan moesten ze allemaal kunstjes doen en zo. Uh, ja, dat waren uh, fans in Italië. Oh ja, dat waren fijnhoudfans. Dat denk ik nou, jongens. Ik denk, uh, daar hebben ze zo'n grote mond, hier zo, weet je. En wat doen ze zelf dan, jongen, weet je? We zijn allemaal mensen. En mensen zijn, maken allemaal domme, domme fouten. Alleen ze, de, de zijn er zijn daarbij die zien dat gewoon niet. Of ze willen het niet zien, of ze zien andere mensen niet als mens. Ja, ook dat. Ik nee, denk dat, dat het grootste dat, probleem is: dat, dat ja, we een dat we een, ja. groep, een categorie mensen hebben. die vinden dat zij meer mens zijn dan een ander. Ja, nou daar komen we wel aan het fascisme: de urba mens. Ja, die in dat, dat zij meer zijn dan een ander. Omdat dit, terwijl het gewoon een kwestie van geluk is, wij je geboren wordt. Ja, kijk, uh, kijk, ik snap best. Als ik, uh, stel nou voor dat ik uh, Nederland een uh, straatarm land was, Zoals uh, bijvoorbeeld uh, Albanië of zo, weet je. Ik zou denk ik ook, uh, als ik jong, nog jong zou zijn, uh, een jaar of 18, 20. Zou ik ook denk ik ga ergens anders proberen. Wat moet je anders? Huh? En dan kom je daar en dan hoor je oh, uh, profiteurs, dit en dat. Ja, dat voelt niet fijn natuurlijk. Vind je het gek hè, dat mensen dan radicaliseren. Ja. ja, er is wat voor te zeggen natuurlijk. En uh, tenminste, ik bedoel radicaliseren van uh, ik word niet geaccepteerd. Dus, niet dat ik het goedkeur hoor, maar hou me te goede. Maar het is wel een kweekvijver voor de radicalisering. Dat er bij de mensen thuis een lampje gaat branden. Dat is een heel groot gevaar. Het heeft altijd een oorzaak. Ook al het is niet goed te praten. Maar het heeft wel een oorzaak. En daar moeten we met z'n allen eigenlijk iets aan doen. Vind ik tenminste. Maar ja. Ik zie uh, in de politiek ook, uh, de ene partij uh, die vindt alles maar goed, de andere die vindt dat niks mag. Er is er niet één die zegt van jongens, laten we samen oplossen. Niet één partij. Partij, partij. Omdat die partijen, die politieke partijen, uh, eigen partijen. Die, zijn er, die politieke partijen zijn er niet om dingen op te lossen. Als je die oplost, heb je niks meer te doen. Nou, weet je wat het is? Er zijn de ook de andere dingen te doen. Te doen. Kijk, en nog, kijk, een, een minister. Maar... Een minister is natuurlijk ook om dingen te. Kijk, de, een minister heeft altijd werk te doen. Wat voor uh, portefeuille die je ook hebt. Met onderwijs valt altijd wel dingen te, te doen. Want ja, er zijn altijd dingen die veranderen weer. Ja. En, en, en ja, dan moet je weer aanpassen aan de taai, dat soort dingen. Dus. Die gasten kijk, oplossingen uh, is mooi. En er is altijd wel weer een nieuw probleem wat opgelost moet worden. Maar er wordt niks opgelost. Nee, omdat ze dus één ding ze wat denken maar niet opgelost ze, hebben. Ze, ze denken maar aan één ding: dat is lekker de zakken vullen en lekker op de pluie zitten. Het probleem schuiven naar het volgende kabinet, zoals ja, het al jaren is. gebeurt. Ja, als, als, als, als, als voorbeeld hè? ja. ja? Dan zeggen ze van: het, uh, het, uh, het, aantal het, aantal werkzoekenden, het aantal werkzoekenden in Nederland is gedaald. Het aantal werklozen is niet gedaald. Weet je wat er gebeurt? Iemand is 50, die komt bij de deur. Ja? Er, is niemand die, er is niemand meer die, die jou aangaat mee met 50. Meestal niet. Uh. Ja? Mm. Dus die, uh, die moet nog verplicht solliciteren. Maar die persoon, na 30 sollicitaties, gaat hij gewoon niet meer. En op een gegeven moment wordt hij gewoon uitgeschreven als werkzoekende. Hij is nog steeds werkloos, maar hij, hij zoekt niet meer naar werk. Dus, dus de statistieken worden gewoon gemanipuleerd, aangepast, zeg maar. Dus ja, zo kun kunnen een aantal werkzoekenden Ze komen vaak, kijk nou, nou met die vijf ook, hè. op dit moment is er programma bezig, zomaar met... Uh... Met die Rutte. Nou ik kijk nog gewoon eens. Want ik nou, wil die Giesel niet zien. Het is de zien. Nou zei terug En, uh, en, uh, en uh, nou zegt. Ja, sorry sorry dit. Sorry dat. Ja. Het is ja. ook een leuk dingetje op Facebook. Mensen trappen erin. En, uh, maar elke keer trappen ze erin. Nou ik ga toch echt niet op die Eikel stemmen hoor. En op die Geert Wilders ga ik ook niet stemmen. En uh, nou en, uh, D66 ook niet. En uh, Ja is dus één partij waar ik misschien op ga stemmen. Heel misschien, maar zelfs dat weet ik nog niet zeker. En anders blijf ik thuis. Of ik ga Blanco stemmen, want dan krijgt niemand mijn stem. Als je Blanco stemt, gaat hij nergens naartoe. Blijf je thuis, gaat hij naar de grootste partij. Nou, ik zit de laatste tijd, zit ik, uh, ik. Ik heb sowieso, maar dat is geen geheim. Grote voorlichting voor de Partij van de Dieren. Mensen, je hoort heel veel mensen altijd zeggen van ja partij van hier, één punt per tijdje, bla bla bla. En dan zeg ik altijd, oké, okay, heb je een heb je een verkiezingscampagne gelezen dan? Heb je dat helemaal doorgelezen over hoe ze over werkloosheid en HW en al dat soort dingen? Meestal oh, daar zijn wel de, punten over, Wil. Ja. De, meeste, de, meeste de meeste mensen die. Ik, ik, ik, ik ga toch zeggen weer terug. Ze hebben overal plannen voor. Ik heb mening. vanaf 19. Wanneer is uh, de SP toen in de Kamer gekomen? In 1992. Ik heb sindsdien uh, altijd op ze gestemd. Nou, um, één keer ben ik dom geweest toen. we uh, ook op de verkeerde gestemd. De hele verkeerde partij was dat. Welke al, al na twee weken al spaart van. Dus dat doe ik nooit meer. En, maar ja, de laatste keer heb ik ook niet gestemd. Maar ik zit erover te denken om misschien toch maar als enige, uh, ja, misschien de SP. Ik vind dat die toch de beste troef in de handen heeft. Of ben ik ook niet met alles met z'n eens. Maar ik vind ja, ze toch... Ja, maar... Ja, maar dat is zo, ik vind de Piratenpartij zo onduidelijk. Je weet niet waar ze zeggen dat ze liberaal zijn, eigenlijk. Nou, liberaal, daar moet niks van hebben. Dat is alleen maar voor de mensen met de centen. Maar nee, ik snap het wel. Ze willen dat het gratis muziek downloaden, toestaan vind ik ook wel een opgave, maar daar gaat het niet om. Daar kan ik meer muziek uitzenden. <laughs> Maar ik weet niet waar ze allemaal meer voor staan, want die laten weer te veel dingen vrij. Waarvan ik denk, ja jongens, daar zit ik helemaal niet op te wachten, weet je wel. Straks mag je, je buurman nog uh, zijn toepet van zijn kop trekken. En ze zeggen, ja, dat is vrijheid. Ah, ik ga hem toch weer terug? Nee, ja, flikker op. <lacht> uh, wat ik wel mooi vind, die gasten van uh, Occupy, zijn die nog eigenlijk nog steeds actief? Um... Het is een soort tegenbeweging die, uh, ja, nou, die, dus, die, ja, waar je niks meer van hoort. En ik vind toch, omdat, wel, uh, toch ze wel goede uh, het dingen. Dat eigenlijk doen. voornamelijk omdat later, bekend, uh, later, later uh, uh, uitgelekt is, via, nou, voornamelijk via de Stratford Files, op Wikileaks ook, uh, dat Occupy een FBI-beweging was. Oké. Okay. Uh... Ja, oké. Okay. Uh. Dat is nou opgezet door de FBA Ja, lekker slim, hè, van die gasten. Ze hebben ze ja, ook dat toen. Moment, dat, dat, ik, ik, vind, ik vind het wel. Weet je waar het... ze dat ook mee gedaan hebben? Ja, als -Groningen, ja, als je had bij Noordoost-Groningen, de CPN werd, uh, werd onderdeel van de GroenLinks, hè? Samen met PSP en PPR, werd het GroenLinks. En toen waren de communisten in Noordoost-Groningen, die hebben de. ...NCPN opgericht, de Nieuwe Communistische Partij Nederland, wat blijkt achteraf dat de AIVD deze partij had opgericht. Ja, <laughs> slim hè? Het verhaal van dat kennen we heel weinig mensen, kennen, Dat heel veel mensen kennen maar in Nederland is het door de mainstream media nooit gebracht en uh, het is wel grappig. Dat uh, een zoi van die hippie's uh, heeft laten misbruiken voor het Occupy-verhaal. Uh, kijk, het, het is begonnen dat uh, in Amerika was uh, Stratford gehackt door een groep hackers van uh, Anonymous. En Stratford is een soort, uh, een soort van FBI, CIA-achtig uh, bedrijf, maar dan gewoon commercieel. Dus die doen het voor iedereen. Voor de hoogste bieden. Dus het. Uh, hackers of burgers. Het uh, is echt een heel, heel, heel akelig bedrijfje. Mm -hmm. En uh, uh, dat, dat die, die hack schijnt mede mogelijk gemaakt te zijn door de FBI, want die wou die concurrentie niet. Oké. Okay. In ieder geval, uh, uh, op een gegeven moment is. Uh, een lid van Anonymous is gearresteerd. En die zou voor nou, 50, 60 jaar de in gaan. Tenzij hij voor de F anoniem en undercover voor de FBI zou willen werken. En dus, uh, dus gewoon bij Anonymous zou blijven. En dus een beetje zou infiltreren daar. En alles door zou linken naar de FBI. Wij vinden dat Wall Street veel te machtig wordt en, en, en die krijgen veel te veel babbels. Um, wat... Bankiers ook, die krijgen veel te veel macht en babbels en daar waren ze bij de FBI niet blij mee. Dus hebben ze bij de FBI maar weet je wat die hebben is? hun infiltrant, hebben ze de opdracht gegeven. Om Anonymous te activeren, Occupy, uh, dus Wall Street te bezetten. Want daar begon het mee, hè? Wall Street ja. werd, werd bezet. Maar weet je wat het probleem is? Als een groep uh, heel groot wordt, de kans op infiltratie steeds groter wordt. Nou, ja, dat is dus je ook, kan dat, ook dat, de club klein houden, maar dat je wel mensen mobiliseert. Maar dat die groep zelf, die actief is, gewoon klein blijft. Dat ze alleen mensen aansturen en dat ze verder geen leden toelaten. En een zeer besloten groep uh, laten. Als, als, als je een, echt een, een, een actiegroep wil, um, uh, uh, wil oprichten, zeg maar, op wat dan ook. Uh, punt 1, doe niks online. Ja. Ontmoet, ontmoet elkaar fysiek op een plek. Echt uh, face to face. Praat daar met elkaar. En als je daar allemaal weer vertrekt van die plek, een anonieme plek, praat er dan niet je... meer over. Met niemand niet. En, maar ook niet, hou ook geen contact met elkaar uh, via uh, sociale media of wat dan ook. Hou alleen echt fysiek contact met elkaar. Spreek af bij een koffie, koffieshop en ga daar aan een tafeltje zitten praten. Maar ga niet via telefoons dus of via script <lacht> praten. Dat is een van de dingen. Er is nou een, uh, een hele gave serie. Die heet Mr. Robot. En die gaat over de hackers want zeg maar. En dat is een van de eerste tips die ze daar geven. Ik doe zo min mogelijk online. Dus dat is een tip die je niet van hackers zou verwachten, natuurlijk. Uh, maar dat is een van de dingen die ze daar doen. Ze, ze, praat, ze, ze gaan een hack plannen bij een bedrijf. Van, nou, we gaan dat bedrijf hacken. Maar daar praten ze nooit over met elkaar. Alleen als ze elkaar echt fysiek ontmoeten bij een bepaald punt waar ze samenkomen en een kop koffie drinken en erover praten. Maar ze gaan door de week geen contact zoeken met elkaar. Ze, ze, ze, hebben geen, ze, zijn, ze zijn niet te vinden op Twitter Facebook of wat dan ook. Die zult ze niet vinden. Daar zitten ze ook niet, niet onder een alias. Uh, en ze hebben natuurlijk een heel ander systeem waar ze mee werken dan de Windows gebruiker thuis. Je gaat gebruiken allemaal Linux en dan ook nog een, een bepaalde versies van Linux. Hey, Oké. Okay. Hey, zullen we een liedje draaien? Ja. En uh, ja, ik weet niet of je wil stoppen hierna of nog, nog, nog een ander onderwerp. Maar ik heb nog wel één. Oké, okay. dan gaan we eerst een... ding, ja. dingetje, ja. ja. Daar ben ik wel naar. Ja. En dan gaan we eerst een liedje draaien en dan gaan we naar het volgende onderwerp. En dat liedje, en dat is... Uh, lion of Lyon or so each. And that's it. We all light the sky. Da Conti. Question. I'll Lion was op met... We'll ride the sky. Oké, okay, mensen. En uh, ja. Oké, okay, Jacco heeft ook nog een, uh, een, een leuk onderwerpje. Ja. ja. Uh, ook iets uh, wat helemaal niets met de voorgaande dingen uh, uh, te, ma te maken hebben. Um, en eigenlijk een vraag aan, een vraag aan iedereen... Uh, die dit ook beluistert. En je kan, als het straks op de Tumblr staat, uh, heb je de mogelijkheid om commentaar onder deze uitzending te schrijven. Die mogelijkheid is er. Daar kun je ook uh, een bericht achterlaten, comment. En uh, de vraag van mij is, kijk je eigenlijk ooit verder dan zoekpagina 1 van Google? Zoek pagina 1 van ja. Google. Kijk, kijk je eigenlijk. Want als je, stel je zoekt, je, je zoekt naar iets op, op Google. En dan krijg, je, uh, hè, dan krijg je de eerste 20 resultaten of zoiets. Hè? Ja. Uh, pagina 1. Onderin zie je al die cijfers staan. Pagina 2 is dat het met, oneindig waarschijnlijk. Ja? Ja. ja. Dat is mijn vraag eigenlijk. Kijken mensen? Hè, kijk, uh, iedereen kan het voor mezelf beantwoorden. Ik namelijk vrijwel nooit. Nou, als, ja. ik, als ik iets zoek op Google, dan, oh, dan kijk ik, dan ik, kijk dan kijk ik nooit op de eerste pagina, op de voorpagina. Ja. Nou, ik de, de tweede pagina met zoekresultaten, zoek ik eigenlijk nooit, laat staan de tiende. Nou weet je hoe ik het doe? Ik doe eigenlijk, zoek ik ook niet verder dan als ik hetgeen heb gevonden wat ik hebben wil. Dan zoek ik ook niet verder inderdaad. Nee, Want dan ik denk dat bereik. ik zelfs nog wel zo ver kan gaan, dat ik niet verder zoek dan de eerste vijf resultaten. Hmm. En misschien is er wel meer op dat gebied te vinden. Misschien wel betere software of weet ik veel. Of, of uitgebreidere website die over bepaald iets gaan waar je naar op zoek bent. Ik was op zoek uh, bijvoorbeeld, ik was op zoek naar uh, een, een tijd geleden. Nu heb ik hem inmiddels, maar een fotocamera. Ja? Dan typ je het merknaam in het nummer in. Ja, dan kijk ik bij de eerste, Nou, in dat geval misschien tien resultaten. Maar bij de Daarna kijk ik al niet verder op pagina 1. Laat staan ja, dat ik pagina en, 2 kijk. En, en dan kijk je van... Hey, daar kost je 3,99. Daar is je 2,48. En wow. helemaal onderaan is hij ineens gratis. En dan heb je hem al gekocht. Oh shit. Stel je voor. Hey. Maar, maar Had ik is, nou maar verder dat is, gezocht. Dat vind ik dus wel, in, dat vind ik dus wel apart. Uh, waar, waarom is dat eigenlijk? Dat, dat we ja. een, ja, dat, dat, wat, ik, denk dat, dat, ik denk namelijk dat bijna iedereen dat doet. Die, die zoekjes. Ja, ja, ja. je, uh, je wil iets weten, of wil iets kopen, of wat mm. dan ook. En je tikt het in in Google, de zoekopdracht. En je begint het eerste resultaat en dan open je meestal op de tweede op de of je, je klikt de, gelijk gratis maar, in. Dan kom je, je al de gratis maar, producten tegen. Uh, uh, stel, uh, stel dat je hebt een... Je hebt een bepaald iets waar je informatie over wil hebben. Hè? Mm -hmm. Laten we eens zeggen, onpopulaire ziekte of zo. Dat een bepaalde symptomen. je denkt dat je iets hebt, 100 leden hebt. Hoeveel mensen zullen naar pagina 2 gaan? Ik denk heel weinig. Ja, dat zal best eens kunnen, joh. Ja. ja, de meestal, kijken euh, kijk, je hebt ook mensen die struinen, alles, of tot ze het goedkoopste product hebben... of de meeste informatie... want je hebt ook sites die nog veel meer informatie hebben... van wat jij zoekt. En ja, dan moet je echt die hele... totdat je een pagina duizend bent of zo, zeg maar wat. En na na uur zoeken heb je het gevonden... wat jij eigenlijk... Het probleem waren. is... maar dan nog uitgebreider. Er is een reden waarom ik begin. Het probleem is... de eerste... Pak Vijf resultaten. Zijn gesponsorde pagina's. Oké. Okay, en die staan dan bovenaan. Ja. Die zijn van al. bedrijven. Die Google maandelijks heel veel geld betalen. En die staan of over. bij de eerste vijfde zitten. En die staan dan bovenaan natuurlijk. Ja. ja. Als jij. Stel je, je wil een tv gaan kopen. En je typt het merk en typenummer in. Dan krijg je waarschijnlijk. Bij de eerste drie. Krijg je de mediamarkt de BCC, mm -hmm. en, uh, nou ja, uh, uh, Konrad, of een of andere grote voer of zo, weet je wel? Mm -hmm. Omdat die gewoon iedere maand dokken aan Google, om daarbij te staan. Maar, kijk, en dat is voor producten kopen, is dat, is dat nog helemaal niet zo erg. Maar laat het nou eens om, laat het nou eens om, om kennis gaan over het een of andere. Stel je voor... Want jij bent iemand en je hebt over een bepaald onderwerp... heb jij door langs te studeren ja, enorm veel kennis. En je zou mensen echt op dienst kunnen zijn... en mensen kunnen helpen en zo. Um, en je zou een internetpagina kunnen beginnen... waar je mensen jouw vragen kunnen stellen... of waar je zelf artikelen op kan schrijven. Het probleem is, het gros van die mensen... He, 99% laat durf ik wel. 99,99 ,99 durf ik wel. Gaat die pagina nooit vinden? Want als persoon kom jij nooit op de nou misschien wel niet op de eerste twee zoekpagina's. Je komt op pagina 4 of pagina 5. <lacht> ja. En die zal nooit bezocht worden. Hmm. Ja, dat is toch oké, ja. Omdat dat eh, het, het is zelfs het is gewoon, gewoon zelf het is staan, hè? Bedrijven, grote bedrijven, grote multinationals, maar ook best wel, uh, uh, uh, zeg maar, uh, wat de, wat die net onder de multinationals zitten. Die hebben gewoon mensen in dienst die uh, alleen maar tot functie hebben om zo hoog mogelijk in de Google-ranking te komen. Ja, kan. Dat is gewoon een betaalde... Heel goed betaald, als jij daar heel goed bent in, om, om, om een bedrijf bij de eerste tien zoekresultaten, dan kun je miljoenen dollars verdienen. Als ja, daar want ja, zet, dan heb je dan natuurlijk dan ook verdienen. de meeste kans op bezoekers natuurlijk. Ja, dan komt er zijn binnen. Ja. Wat, ja. hè? Dat is wel niet wat ik. Dat is weer die multinationals, hè? Dat is wel iets wat ik te luisteraars eens wel vragen. Want ik vind dat soort dingen, vind ik wel boeiend. Hoe komt het dat wij nooit voorbij pagina 1 van Google gaan? Ja, eigenlijk zouden we allemaal heel slim moeten zijn door te zeggen, hey jongens, zoek verder dan je neus lang is. Ja, want je weet, je, je, uh, ik las toevallig um, een heel interessant weetje, zo'n website, een tech-website, en dat ging dan over weetjes, en daar stonden ook Google weetjes in, uh, met Zelfs als je Google volledig benut uh, en, en alle anderen er ook nog bij pakt, Google, Bing, Yahoo! Search, Websearch, Mailsearch, al die, die zoekmachines die er zijn, hè, dan die zoekmachines allemaal bij elkaar, die, vinden maar, die gebruiken maar 4% van het internet. 4% mensen. Uh, de me mensen krijgen maar 4% van. De, dus, want mensen dachten: van oké, okay, als ik met zeg maar, uh, al die zoekmachines bij elkaar geraad, en Google is van, en Bing komt daar denk ik achteraan als tweede, uh, zeg maar, die, die benutten maar 4% van het internet. <hums> ik dacht, uh, dat staat, ze litten die mensen die ze kiezen uit drie getallen. 4%, 60% en 90%. En oh, oh, oh. iedereen zonder uitzondering koos voor 90%. Oh, oh, oh. Hoeveel van hoeveel. Uh, er is een heel groot gedeelte van het internet dat wij niet kennen en, en ook nooit te zien zullen krijgen. Ja, ja. En, en dan heb je nog, daarna heb je nog het, uh, het deepnet en darknet en dat soort. Ja. Uh, He, daar, ja. komt er, daar, daar komt alleen maar een klein select groepje mensen. Ja. Ja. ja, inderdaad, nou, ik zeg het. Want ik denk dat het, het, het, het, het gros van de mensen, denk ik, die hebben, zeg maar, zo'n, wat zullen we zeggen? Vijftien sites, laat ik dat eens zeggen. Misschien tien, maar vijftien sites waar ze regelmatig heen gaan. En verder komen ze eigenlijk nooit nergens op internet. Als ik naar mezelf ga, waar kom ik? Ik kom op Facebook. Ik zou heel graag van Facebook af willen, maar ja, dan mis ik een hoop mensen. Ja, ja. Uh, ik kom op YouTube, ik kom op Twitter. Nou, waar kom ik dan nog meer? Uh... Ik, uh, ja, we hebben ook nog een Twitter-adres. Uh, Twitter-adres Twitter ja. heb ik ook nog. En daar zet ik ook uh, dit uh, op. Ik ben minder actief op Twitter dan op uh, Facebook. Maar, um, maar Twitter zet ik ook uh, die, uh, die radiosite op, dus... Uh... Ja, maar, maar dat zijn dus eigenlijk al, uh, ik denk dat 80% van mijn, en uh, misschien wel 90% van mijn internetgebruik bestaat uit Twitter, Facebook en YouTube, die drie. Ja. Drie sites, maar drie, drie sites. En daarbij af en toe eens een beetje neus op marktplaats en zo, dat vind ik dan wel leuk, weet je wel. En, en er zijn dan nog wat, wat andere. Er, zijn, er, is, uh, er, er is een uh, fotografie site waar ik nog wel eens over wil mozen, zeg maar. Dat vind, ik dan, dat, dat vind ik dan wel leuk. En um, ja, de uh, live voetbal kijken. En, en putlogger, zeg maar, waar je live TV-series kunt kijken. Nou, ik heb mijn Facebook van mijn telefoon afgegooid, want mijn batterijen, ik merk het wel hoor, want ik eh, Facebook ook van mijn mobiel ja. afgegooid, want mijn batterij was binnen een dag al leeg, en daar doe ik er twee dagen mee. Je da kan trouwens uh, voor Android kun je een Facebook Lite versie downloaden. Oké. Okay. Uh, weet je wat ik heel graag zou willen? Nou. Ja. Dat is ook weer zoiets. En uh, ik van de week stelde ik die vraag in de forum. Kijk. Um, er zijn heel veel uh, alternatieven voor Facebook-messenger en WhatsApp. Nou weet ik wel dat wij allemaal niks belangrijks hebben te vertellen via Messenger en WhatsApp. Maar ik ben gewoon van mening dat een gesprek tussen twee mensen en een ander gewoon geen flikker aangaat. Anders doe ik het wel gewoon publiek op Facebook. Ja. Ja? Dus het gaat er niet om dat ik. Ik heb het inderdaad helemaal geen in vuf te verbergen. Maar het gaat mij gewoon om het feit. Dat ik het recht heb om in vrijheid te leven. Daar gaat het mij gewoon om. Dus het gaat mij niet om: van, ik, heb, van, uh, ik heb staatsgeheimen, of ik ben een crimineel, wat dan nou, ook. Daar gaat het mij niet om. Het gaat mij er gewoon om: dat ik, wil, ik heb het recht om een vrij mens te zijn. En ik heb het recht om met iemand vrijelijk te kunnen praten, zonder dat de overheid goed maar de kans heeft. Om mee te kunnen luisteren. want ja, daar hebben ze niks mee te maken. Ja, ja, daar hebben toch? ze niks mee te maken. Ja. Dus ik zou heel graag zo'n appje als... Maar bitter, ik denk dat, dat het nog, voor dat de overheid... Dus heel ik goed denk doen. eerder... Ja. Uh, de, ik ben banger eigenlijk voor de grote multinationals als voor de overheid. Want de overheid ja. heeft er geen belang bij om te weten of ik elke dag peentjes eet of boerenkool. De overheid is in dienst van de multinationals. En dus. de multinationals wel, want die denken... hé. Hey, ja, ik adverteer dat. Maar ik bedoel ja, maar, dus, dat, is, nee, visueel, dat is een visuele. Ik zou willen dat meer en meer mensen, eh, voornamelijk al mijn Facebook-vrienden, gewoon eens wakker zouden worden en zeggen van hé, hey, het, gaat, het gaat er niet om dat ik wat werk heb, ja of nee. Het gaat erom dat ik het recht heb om vrij mens te zijn. Daar gaat het om. En daarom ga ik het nou een app gebruiken. Het is hetzelfde als als je met, uh, met een megafoon door, door de stad heen gaat lopen, door de binnenstad. En jij hebben een oude gaat vertellen, zeg maar. Ja. Ja. <laughs> ik heb gisteren drie keer genaaid. Ja. <laughs> en uh, ik ben, ja, gisteren ben ik, uh, ja, weet ik veel wat, uh, huh? zeg maar wat, ja. Ik heb zelf van de week uh, weer last van... Uh, van die, eh, ja, weet je. Kapot voor eh, Dat gekke wijf, weet je. Die, die buurvrouw valt me dit en dat. Wat gaat er onder dat om? Nee. <laughs> Ik zeg maar wat hoor. Bedoel, het is niet zo, maar oh. <laughs> Dat is toch te, te gek voor woorden, weet je. Om je hele hebben en houden. En, en je hebt van die mensen. Als je bijvoorbeeld. bijvoorbeeld als je, nou, tegenwoordig valt er wel mee. Maar vroeger, had je, dus als je bij de dokter zat. En dan zat je in de wachtkamer. En dan zaten die wijven onder elkaar, die huisvrouwen. Die zaten dan uh, de, de, de hele privé uh, dingen. Dan denk ik, ik wil het niet weten, ik wil het niet weten, weet je wel. En, uh, en dan denk ik, jeetje, dan dook ik maar weer in de leesportefeuille van, nou ja. Ik denk, ik wil het allemaal niet horen, weet je wel. Dus, uh, ja. Maar dat was het voor mij. Ja, en voor mij ook. En dan gaan we... Ja, deze uitzending komt. Uh... Zo spoedig als mogelijk op tempelen. Vandaag nog, vandaag nog. Uh, ik heb beloofd uh, op Facebook uh, om 11 uur. Dus ik hoef hem alleen nog maar up te laden. Ik hoef hem niet te bewerken, want de muziek staat er al op. En we gaan wel met een liedje eindigen natuurlijk. En dan zou ik zeggen, luisteraars, uh, mm. tot, tot volgende keer dan maar. Hè. Dit was uh, de podcast uitzending voor zondag. Via september 2016. Het is puur een podcast opname. En die kunnen jullie eindeloos beluisteren. Dat was Jacco en DJ Jaap ondertekenen dus. Voor Aloha Radio op Tumblr. En Tumblr is te vinden op de Facebook van Ja Bruin. En op de Twitter van Jaap Bruin. Nou ja, je ziet het vanzelf wel, luisteraartjes. Ik zou zeggen tot volgende week zondag. Of zaterdag, het legt er dan. Ik weet niet of, uh, of jij nog moet werken, s'nachts of s'avonds. Dus misschien. Nee, nee, zondag kan. Oké, okay, nou dan, uh, dan, zien u, dan horen jullie ons zondag 11 september weer. Dus ja. oké, okay, mensen, doe, doe. bedankt voor het luisteren. En uh, Jacco. jij ook hartstikke bedankt. Doei, doei. Zo, nou, dan gaan we nog één liedje draaien, lieve mensen. Eén liedje. Nee, ja, het, uh, het wordt dus allemaal spannend, hè. Nog één liedje en dan gaan we echt afsluiten. Mensen, en nog een fijne week nog. Dit was uh, week, uh, even kijken, week 36, zondag 4 september 2016. We gaan nog één liedje draaien, vrije muziek draaien we hier alleen, zoals jullie wel weten. We draaien alleen maar vrije muziek en geen commerciële fucking zooi. Niet dat dat niet leuk is, maar dat gaan we niet doen. Dat krijgen we natuurlijk, ja, we, hebben, we zijn niet zo rijk, we zijn ook geen commerciële podcast radio. We zijn gewoon ja, voor iedereen eigenlijk, ja. hè. Nou, ik weet niet. Ik heb hier een paar aardig wat muziek gedraaid. Ik weet niet. Uh, ja, die hadden we nog niet gedraaid. The Mad Pix Project. Wish you were here. Tot volgende week. Doei, doei. There's not a single day that passes without you on the mic Not even one minute can end up before you come to I look for the days when I see your face, you look for me I look for the times you felt me, your you I'm be able to